Het postbedrijf stopte eind vorige maand met al het pakketvervoer, omdat door nieuwe Amerikaanse regels onduidelijkheid was ontstaan over het betalen van invoerrechten. Tot dan toe gold een vrijstelling van invoerrechten voor pakketten met een waarde tot 800 dollar, maar volgens de VS werd daar misbruik van gemaakt. PostNL gaat halverwege deze maand weer pakketten met een waarde tot 100 dollar naar de VS vervoeren. Belarus heeft 52 gevangenen vrijgelaten en uitgezet naar Litouwen. Volgens dictator Lukashenko geeft hij daarmee gehoor aan een verzoek van de Amerikaanse president Trump. Lukashenko zegt dat hij Trump wil steunen in zijn werk om vrede in de wereld te stichten. Tegelijkertijd maakte de VS bekend de sancties tegen de nationale vliegmaatschappij van Belarus op te heffen. Het weer vanavond nemen de buien af, alleen aan de kust kan vannacht wat regen vallen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden.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 Gelogen, niemand luistert meer en nu is hij alleen. Wat een vervelend mannetje en die stem die gaat door merg en been. Je sta je op de rand van de afgrond. Het laatste redmiddel is de stilte die voor al Met Losse Jos en hij begon deze uitzending van deze donderdag 18 september. Nee, 11 september ja, je loopt weer een week voor de muziek uit. Het is 11 september. Goed, ik was nog een beetje heel erg optimistisch in de tijd. Nee, eh, Losse Jos begon ermee. Vervelend mannetje. Wat gaan wij doen in dit eerste uur? Wij gaan straks een gesprek laten horen met Emilia Mebbel en dat heeft te maken met de single met me uh, daar zit ook nog een klein verhaal aan uh, vast. Maar dat uh, ga ik uh, straks nog wel even verder uitleggen. En als het goed is, dan gaan we vanaf 8 uur ook live luisteren en kijken naar Hugh. Die neemt Macy's mee. En dat is ook niet uh, iemand uh, die uh, uh, zo onbekend is. Want uh, deze Macy's, die is geselecteerd voor de popronde. En hij mag uh, gelijk al uh, dit komende weekend in actie komen. Namelijk in Nijmegen in de Sint-Nicolaas-kapel. Daar mag hij binnenkort ook laten zien wat hij kan. En hij kan ook wel wat. Maar hij doet mee vanavond in dit hele verhaal. Hij zal ook een aantal, wat zeg ik, sowieso zal hij ergens op te horen zijn. Dat, dat zijn een beetje de belangrijkste highlights van deze uitzending. En natuurlijk zit er ook nieuwe muziek in. Maar vooruitlopend op die nieuwe muziek hebben we ook natuurlijk iets wat uh, dit komende weekend gaat plaatsvinden. Namelijk de Melanie and Friends Show... in het Theater in IJsselstein. En dat gaat uh, samen met Koen Waal uh, gebeuren. Uh, dat uh, is op zondag de 14e. Dan uh, gaat het weer beginnen daar. Uh, ze, hebben, ze zijn tot, uh, tot juni bezig geweest. Uh, alleen juli en augustus slaan ze over vanwege uh, de vakantie. Maar uh, het uh, gaat weer beginnen. Dus uh, komende... Zondag uh, de Melanie en Friends bij het Fulco Theater. En als we dan toch over Melanie rijden, dan pakken we de meest recente single die ze heeft uh, uitgebracht. En dat uh, nummer dat heet Bakkel. Town. I used to stay I Loosen in the ropes, cause you never. Know. A place where lovers go to stay and waste their days away. It's nice to hit the in love with me to read the papers let the pages fly and let the longing burn we're writing history that no one wanted and now we're halfway through the clouds From a stranger's eye It's a blessing and a curse That we're alone together mensen die mij graag met een verkoudheid volgende week willen terugzien... De, win, de, ...de ramen staan tegen elkaar open. Dus als ik hier volgende week met een, met een snotneus zit... Nou, ...dan weet je dus meteen hoe het komt. Uh, en, en dan is het al uh, dik herfst. Ja, wat is er uh, Thomas de Jong? Ja, nee, ja ik, heb geen, uh, ik heb gewoon dienstkleding aan. Dat heb ik alvast even aangetrokken inmiddels. Dus uh, ja... En uh, dan ga jij even lekker uh, de ramen lekker fijn uh, tegen elkaar openzetten. Maar goed, uh, dit was Maya. En wat uh, is uh, daarover te vertellen? Nou heel veel, want zij gaat een uh, release party doen. En dat uh, gebeurt uh, komende zaterdag in het Schiller. En dat uh, is voor de EP-release show van haar. En uh, die EP die heet Voor uh, Those Who Hope. Dat is een, gelijk ook haar debuut-EP. En dat uh, zal gevierd gaan worden. En niet alleen dat, uh, zij is ook diezelfde zaterdag uh, te horen... in het uh, programma van uh, Maarten Verduin en zijn koornuiten bij RPL Voerder... namelijk Podium 107. Dus dat is dan zaterdag tussen 64 en hoor je er ook nog uh, daar live op de radio. En uh, daarvoor hoorde je Van der Linden, daar zit ook een uh, verhaal aan... want uh, deze man komt uit Groningen, uit het noorden van het land... En er is een trouwe luisteraar uh, hier aan dit uh, programma... die zegt, uh, dat moet je maar eens laten horen. Bouwkje, rekker, dat hebben wij gedaan. En ik ben niet de enige geweest... want uh, een andere radiocollega van mij uh, in de buurt van Rotterdam... die heeft dat ook gedaan. Dat is collega Willem de Waard. Een paar weken geleden heeft hij ook hier in de uitzending verteld... hoe zijn nieuwe uh, um, seizoen er een beetje uit uh, gaat zien... voor het uh, programma. Wat hij dan weer doet bij Radio Capella. dat uh, programma, dat heet Zwaardvis, mensen. En dat is op zaterdagmiddag, tussen is en 2. Dus je hoeft nooit te vervelen in dat opzicht. Ja, je kan ook uh, bijvoorbeeld uh, uh, allerlei andere dingen gaan doen, zoals ik... die dan op een gegeven moment op een voetbalveld uh, terechtkomt... en dan ineens te maken krijgt met een vader van een Amerikaanse... Uh, nee, een Nederlandse Amerikaanse coureur. En die man, die heet VK, die, uh, die man... En uh, ik kom uh, die vader van hem uh, tegen op het uh, voetbalveld. En dat is dan mijn zaterdagmiddag. Ja, en vervolgens hebben we het en over het voetballen en over 4K natuurlijk. Want dat, dat is natuurlijk een beetje het uh, verhaal. Um, we gaan weer verder, want er is nog veel meer uh, te doen. Dit is Filmets. En eigenlijk uh, vind ik hem best stiekem uh, heel erg leuk. Samen met Rens. Het nummer dat heet Vlieg.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 Salesman yes, stilstaat nooit Kijk geen raps, speel alleen quotes Ze tillen me omhoog, ik was in de duikpool. Creëer mijn eigen veehoes en we killen ik kool Zeg het met chest, want de feeling is tijdloos We killen de live show, no limit als Zuidoost Weer dat mijn tijd komt, we tikken de tijdpong Live as die um. zij kennen mij soms Ik word niet aardig ervan, we merden de rij Want we glijden er langs Vintage rent, zie Mike in mijn hand Zien de longen uit mijn lijf, oh 500 man Blauwe kamelen, hele bekers Roze, olifant, feestje Tijgens, strijders, heerlijke lijfjes De hedges, de hedges. laat je verleiden.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 Ja, het overal kunnen zijn vandaag, maar je bent in de lucht. Laans, met ons. Heel net, samen met Rens, die we kennen van Rens-Siyagi, ja, genomen enkel. Dat drietal heeft al meerdere malen een feestje weten te bouwen in diverse poppodia. Ik geloof zelfs dat het de melkweg helemaal om weten te keren. Maar ze waren toch ook één keer iets vergeten te doen bij eh, Nieuwe Oogsten in Halen. Eh, en Toen eh, stond de zaal helemaal niet zo vol. En toen zeiden ze, oh, hoe komt dat? Ja, je moet toch wel een beetje je, je eigen feestje vieren... maar ook eh, je eigen slingers ophangen. En dat is dus het publiek wat je dus wil hebben. Ja, dat kan. Eh, we gaan eh, even een interview doen met Emilia Mabel. En eh, zij had het ook aan de stok met eh, streamingsplatform... Spotify, Want uh, ja, de, de meeste mensen proberen dan altijd op vrijdag hun single en nieuwe werk uit te brengen. Maar als je dan niet in zo'n speellijstje terechtkomt, ja, dan is het leiden in last. Dus vond ik mij uh, toch weer geroepen om iemand de helpende hand uh, toe te steken. Niet alleen dat, maar we hebben alles eerder werk uh, van haar gedraaid. En dat is met ik moet het niet doen. En die ga je zo horen. Daarna komt het gesprek met Emilia Mabel... Die uh, overigens in Lissabon. Dat is ook niet zo gek ver hier vandaag. En daarachter zit dan die nieuwe single. Maar laten we eerst uh, van Ik Moet Het Niet Doen. Sta. Weer op dit punt, het volgt. Er is iets in mij dat me vraagt. Me uitdaagt en opjaagt. Wil je niet heel even. Help, the step in my hoof Telefoon hebben wij Emilia Mabel. Hallo. Hallo, goedemiddag. Ja, um, eventjes over jou, want uh, jij brengt Nederlandstalig werk. Klopt, klopt, ja. helemaal. Ja, omschrijvend eens. Wat, uh, wat, uh, wat kunnen, wat, hoe moeten we dat uh, uh, beleven? Hoe moeten we het zien en horen? Nou, ik heb uh, laatst een nieuwe term geleerd, hyperpop. Ja? En uh, mijn, ja, mijn muziek kan je eigenlijk omschrijven, als Nederlandse popmuziek met elektronisch geluid. Ja. Ook wel hyperpop en het, ja, het is iets meer dansbaar. En uh, iets minder akoestische instrumenten zitten er erin. Ja, uh, hoe, hoe ben jij dat, dat, dat gaan doen? Want ik neem aan dat het is niet zomaar komen aanwaaien neem ik aan. Oh nee, ik heb vroeger als uh, inspiratie heb ik bijvoorbeeld Stroomaai gehad of Frauke en Stien vind ik helemaal te gek. Ja. In Nederland, uh, andere elektronische artiesten, uh, Martin Garrix vind ik te gek, Plum, uh, dat is een wat kleinere artiest, maar ik ook, ook echt te gek. Uh, dat zijn eigenlijk mijn inspiratiebronnen geweest. Als ik zeg de Nederlandse Lady Gaga, wat zeg je dan? Ha, dan zeg ik dat een heel groot compliment en ik denk ook ergens wel dat ik snap waar je vandaan komt, dat dus het gek uh, ja, maar hoe, hoe dat zo? Uh, want ik zeg dat, maar waar, waar denk jij dan zelf aan als ik Lady Gaga en jou uh, daarnaast uh, zet? Nou, ik denk dat Lady Gaga een hele uitgesproken artiest is en niet bang is om artistieke keuzes te maken en om haar eigen... Gevoel te volgen en ik, ik hoop ook dat ik da ja, dat eigenlijk ook een beetje uitdraag, dus ik vind het een enorm compliment. Ja, want uh, je bent, uh, hoe lang ben je nu bezig? Want volgens mij was een van je eerste singles vorig jaar uitgebracht, die 2024, toch? Nee, nee, nee, ik ben al, ik heb mijn allereerste single, maar dat was eigenlijk een cover, een kerstcover, heb ik in 2021 uitgebracht. Ja. En sinds 2022 ben ik mijn eigen muziek aan het uitbrengen. Ja, uh, wat, wat is het verschil tussen de covers en het uh, eigen materiaal in, in dat opzicht? Uh, hoe ben je dan op een gegeven moment afgestapt van de covers? Ja, de covers was eigenlijk was echt last christmas en dat was gewoon iemand wilde mij helpen en ik wilde gewoon graag beginnen met releasen en, en op Spotify komen. Mm -hmm. en dit was een ingang en eigenlijk ook via dus die kerstcover heeft weer een andere groep mij gevonden, een groep schrijvers. En daarmee heb ik weer mijn eerste singeltje uitgebracht. Dus eigenlijk is het balletje sinds die kerstcover gaan rollen. Ja, uh... Naast jouw singlewerk, hè, wat je uitbrengt, uh, uh, probeer je toch ook regelmatig daar ook videoclips bij te maken. Zoals bijvoorbeeld met Meisje. Klopt, ja. Leuk, leuk dat je dat hebt gezien. Ja, uh, maar uh, wat, wat is de rol van, of wat is de functie van een, uh, een clip bij een, bij een song voor jou dan? Voor mij persoonlijk ben ik eigenlijk begonnen als danseres. Sinds ik drie jaar oud was, mijn moeder heeft een dansschool, ben ik lekker meegegaan. Later heb ik ook een professionele opleiding daarvoor gevolgd. Mm. Um, dus eigenlijk, ja, is die danslading voor mij persoonlijk, is, geeft dat natuurlijk heel veel sentiment en het is waar ik vandaan kom. Ja. Uh, verder geloof ik er heel erg in dat, dat de verschillende lagen bestaan in, in muziek uitbrengen. Natuurlijk heb je het nummer. Maar je kan heel erg het verhaal versterken door er beeld aan toe te voegen. En voor mij is een uiting van, van kunst en van mijn emotie, is daarbij ook dans. En dan kom je dus automatisch uit op een videoclip met dans, waarin ik mijn eigen werelden aan elkaar verbind. Ja, hoe ben je dan uh, tot uh, het schrijven van liedjes uh, gekomen? Heb je daar ook nog iets in gedaan dan? Ja, ik heb eigenlijk een schoolopleiding gevolgd, Lucia Martels in Amsterdam. En daarbij leer je ook uh, zingen, piano spelen, dat. Maar ik ben al sinds mijn achtste, heb ik een piano gekregen van mijn ouders. En toen is het allemaal lekker uh, ontstaan. En ben ik lekker daarachter gaan zitten en mijn emoties gaan uiten. Ja, <lacht> begonnen. Ja, uh, waar, waar ligt eigenlijk de wortels van Emilia Mabel? Mooie vraag. Ja. Hmm. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, waar, waar, de wortels, waar kom je vandaan? Uh, waar, waar ben je opgegroeid? Dat bedoel ik met uh, waar liggen de wortels van Emilia Mebel? Ik ben geboren en getogen in Hillegom. dat is een heel klein dorpje in de Bollenstreek, ja. vlak, uh, vlak boven Leiden. En ja, ik ben uh, toen uh, naar middelbare school op Haarlem uh, gezeten, Corner het Lyceum. En dat was een hele muzikale stad met heel veel. Mensen en, en jongeren die muziek gingen maken. We gingen ook altijd in de pauze gingen we jam sessies houden. Um, en later ben ik naar Amsterdam gegaan voor mijn opleiding. En eigenlijk, ja, dat hele, dat hele traject heeft natuurlijk bijgedragen aan, aan de wortels wie ik ben. Waar ik van hou, wat ik vet vind. Mm -hmm. Dat is een beetje een antwoord op je vraag? Ja, precies. Corner uh, het Lyceum, dat zeg maar wat. Dat is uh, volgens mij aan uh, de westelijke randweg, als je de Leidse vaart afkomt. Klopt. Uh, maar ik weet niet of die school nog uh, eigenlijk overeind uh, staat. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, nou, ik weet ook dat Anouk Wolf, de gast bij jullie... en ook uh, ja. winnaar van de headliner, die komt ook daar vandaan. Ze hebben mij in de klas toegang. Ja. Ja. Uh, Ellen Clark komt daar ook vandaan. Uh, even kijken hoor. Ja, er komen zoveel mensen vandaan. Ik kan nu wel een hele lijst gaan opnoemen. Maar het is in ieder geval volgens mij een bron wel heel veel artisticiteit en artiesten en mensen die echt zichzelf hebben kunnen vinden en ontwikkelen daar. Ja, is heel erg om zich mij ook wat. Want uh, daar ben ik uh, nog niet zo lang geleden bij het station uitgestapt om de bus uh, naar de ingang van de Amsterdamse Waterleidingduinen uh, te gaan. Dus ik ken de streek wel een beetje. Dus, uh, oh, nou. <laughs> ja, dus? ja uh, maar uh, nu uh, ben je weer, volgens mij weer terug uh, waar, waar je eigenlijk ook een beetje in de buurt uh, woont. Uh, wat is dat voor jou? Uh, wat betekent de streek voor jou uh, als het gaat om uh, ja, tot rust komen of wat dan ook? Het is eigenlijk het voelt echt als thuiskomen en eerst heb ik me daar een beetje tegen verzet, want ik ben natuurlijk, kom natuurlijk uit een klein dorp en je wil kunst maken en je wil toch een beetje... ...iets anders doen dan, dan misschien vele anderen doen. Dus een ander pad nemen. En ik voelde me altijd een soort vrijgevochten. En, en het idee dat ik dan weer terug zou gaan naar mijn dorp... Daar, ...daar moest ik me een beetje tegen weer zetten. Maar ik moet zeggen, mijn familie woont hier. Ik ben met mijn vriend samen gaan wonen in ons eerste koophuis. En, Grappig genoeg gaat nu dus ook de muziek die ik uit ga brengen, gaat veel meer over thuis. Dat is heel uh, grappig hoe dat zich dan ontwikkelt. Ja, moeten we dat ook uh, zien met de, de huidige single die je uit hebt uh, gebracht? Met me mee. Zit daar ook iets van een bepaald verleden in? Nou, met me mee is echt een, een tune die ik eigenlijk nog heb geschreven toen ik in de stad woonde. Of, of toen ik nog in dat, dat snelle leven zat. Mm. En, en het gaat ook over de, kijk, het begint met een soort scenario dat je dus net uit de relatie komt en dat je dat je even helemaal nergens meer zin in had en dat je elke dag gewoon in je eentje op de bank hebt gezeten. En het gaat er ook van, kom op, sta op, hup die stad in, ga lekker iemand vinden, ga lekker uit, ga lekker op avontuur. Uh, dat Dus eigenlijk een beetje dat ja, het, het jeugdige onbevangen op pad gaan. Daar staat het voor, maar wel met een, dus een lading van van. Nou, misschien een klein, drie voor twaalf leiden heeft toevallig geschreven met een klein beetje wanhoop en, wel en voorgeschiedenis erin. En daar, ja, daar komen we wel in vinden. Ja, uh, afsluitende vraag. Waar kunnen zij Emilia Mabel vinden op het wereldwijde web? Op het wereldwijde web kun je www.emiliamabel.com. Dat is mijn site, daar staat zo goed als alles op. Uh, De dus mensen die Instagram gebruiken kunnen mij vinden met Emili Mabel Emilia Lamers. Want ik heet eigenlijk Mabel Emilia, maar mijn artiestennaam is Emilia Mabel. Uh, en op TikTok heet ik ook Mabel Emilia Lamers. En op Facebook heet ik ook Mabel Emilia Lamers. Dus eigenlijk als je dat aanhoudt, dan uh, kom je er wel. Okay. Mezelf van de bank. Te lang alleen te lang gewacht. Ik heb om de laatste te lang gejankt Hek de pleister eraf en weer op zat. Zoek naar die aandacht dus deze avond op een jacht. Op jacht naar iets voor laat uren. Besta jij tussen deze muren Op zoek naar Dit is een lage lande Amerikanen, namelijk uit de polders achter Arnhem. Namelijk uit Zevenaar, daar uh, kan het ook uh, knap mistig zijn in de ochtend. En dat uh, is deze van de Stone Souls, nummer dat heet Rhodes. Daarvoor hoorde je het uh, uitgebreide gesprek wat ik had met Emilia Mabel uit Lisse. En zij heet uh, helemaal voluit Mabel Labers. En dat is volgens mij geen familie van die andere lamers. Lamers die we ook uh, kennen. Uh, van Lasset en ook van Low Eddicks. En die Low Edics, die zijn uh, productief. Want die komen nog met meer materiaal. Um, want Emilia Mabel die heeft een, uh, een nummer uitgebracht. Uh, dat heet Met Me mee. En dat is waarom wij aandacht hebben besteed. Nou, datzelfde uh, geldt ook voor deze Pien. Want Pien gaat morgen een nieuwe single releasen. En die heeft hem ook alweer vrijgegeven voor ons. En de, die single die heet Fine. Bay. I fell into the bay and you fished me out. That's right. You don't remember? No, I... Don't. You remember where you were? Yes. Yes, of course, I remember that. She's been hiding in the dirt. For her time Like a lion On the prowl Target in the right To the point of no return Invite only Quench the thirst That's yearning in your soul Inside your burning soul. The man in suits are here. Little did they know they'd soon be part of her grand show. One by one the guests are up. One frozen eye, as the lordly passing by. Invite only. Quench the thirst that's yearning in your soul. Light inside your burning soul die Wij hier ooit in uh, deze uitzending hebben gehad Gerhard Heusinkveld uh, Samen met uh, Alakazam Want uh, dat is uh, degene met wie hij dit uh, Gedaan heeft Invite only En dan volgens mij dan De ballroom uitvoering uh, En deze single die heeft hij Nou nog niet eens zo gek lang uitgebracht Samen met Alakazam en ja, toen hij dat op een gegeven moment wereldkundig maakte op de sociale media... dan zeg ik, goh joh, stuur mij even de audio op... en dan kunnen we me meteen ook even laten horen. En dat is dus bij deze gedaan. Uh, diezelfde Gerrit Huisinkveld was nog niet zo lang geleden... en dat was vorige week dinsdag nog te zien tijdens De Witte Geit... samen met Sofie Jenna in de Niwaar Voor mij was dat lekker makkelijk, want de bus... Die stopt bijna voor mijn deur. zeven 7 minuten lopen. En geef ik je te raden waar de Niva Nita zit. Die zit ook bij diezelfde bushalte. Of bij diezelfde buslijn. Maar dan uh, de halte in Amsterdam. En dat is dan 3 minuten lopen van de, uh, de halte af, de, de Niva Nita. Dus ik denk, ja, dat is een uh, leuke dinsdagavond uh, doorbesteding. Dus dat heb ik ook gedaan. En uh, uiteindelijk heeft het ook nog een artikel opgeleverd bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dus dat. Is een beetje het uh, verhaal. Uh, daarvoor hoorde je Pien met uh, haar nieuwe single. Die komt morgen uit. Dat uh, nummer dat heet Fine. Vorige week heb ik uh, al deze single laten horen. We waren er toen nog niet echt aan toegekomen. Maar hij is zo mooi. Uh, de ode, of beter gezegd de eerbetoon aan haar oudere broer Ruud Hakbijl. Uh, want zij heet uh, Lucia Hakbijl. Officieel. Uh, maar onder Lucia brengt zij uh, nummers uit. En brother is... De, dat nummer waar het om gaat. Um, omdat ze een hele sterke band heeft. Uh, heeft ze daar een speciaal liedje over geschreven. En dat nummer dat ga je nu nog een keer horen. We grew up on 14. Just a small house, a little city.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 to be leuk liedje toch. Um, bovendien heeft ze er ook nog een hele mooie clip uh, bij gemaakt. Uit het uh, familiearchief van uh, familie Hakbijl. Want daar uh, is natuurlijk het een en ander uh, te zien. Um, deze Ruud, die is zeven jaar ouder als Lucia, die ook deze single duidelijk uh, een stempel op uh, drukt. En het is niet helemaal waar, want er zit ook nog een klein randje aan, want uh, Julian Kurpershoek die vroeger hier in het uh, dorp heeft uh, gewoond, die heeft ook uh, meegewerkt aan deze single. Dus dat uh, maakt um, toch wel dat er een, een beetje een Zandvoorts randje is. Slotte wordt dit programma namelijk gemaakt in Zandvoort. We gaan uh, zo'n beetje afsluiten wat betreft uh, dit eerste uur. En daarna dan uh, komen we ook uh, op YouTube. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Uh, dan zijn we te zien ook uh, via, die, uh, via die kant. En dan gaan we straks natuurlijk uh, ons bezighouden met de gast van vanavond. Dat zijn de twee. Mezes uh, is meegekomen. En Shiu, daar gaat het om. Want die uh, gaat uh, vanavond uh, de muziek uh, doen. Uh, dat allemaal vanaf uh, acht uur zo'n beetje. Maar we zijn iets uh, wat uh, aan de late kant... maar dat heeft uh, te maken met het uh, vaststaande verkeer... tussen Utrecht en Zandvoort. De laatste is Judah Rivers... met uh, de single die hij morgen gaat uitbrengen. En dat nummer dat heet Tickle My Bones. my eyes on my knees late at night i pray for you i pray for you it's your love it's defined it's causing through this heart of mine with my hands in the sky i pray for you i pray for you yeah, yes so